Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het aantal zieke ouderen dat moet wachten op een plek in het verzorgingshuis waar ze heen willen is opgelopen tot 10.000. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat de huizen minder geld krijgen dan verwacht. Bij het verdelen van overheidsgeld wordt nu al rekening gehouden met komende bezuinigingen. Het gevolg is dat zieke ouderen niet terecht kunnen in het verzorgingshuis naar hun keuze, terwijl ze wel recht hebben op zorg. De overheid telt op wachtlijsten alleen mensen die zeggen dat het niet meer uitmaakt in welk huis ze worden opgenomen. Uma. Malaysia Airlines, kant met onderbezetting. Volgens de Maleisische vakbond voor cabinepersoneel hebben 186 medewerkers de eerste helft van dit jaar ontslag genomen. Er werken nu nog ongeveer 3000 pursers en stewardessen. Het personeel loopt weg na de verdwijning van een vliegtuig boven de Indische Oceaan en na het neerhalen van het toestel boven Oekraïne. Volgens de vakbond is het personeel bang geworden door de rampen. De werkdruk is bij Malaysia Airlines zo hoog dat er bijna geen nieuw personeel meer bij komt. Syrië wil meedoen aan de internationale strijd tegen het terrorisme. De regering Assad wil wel dat acties worden afgestemd met Damaskus. Een minister stelt dat er nog geen tekenen van zijn... dat de internationale gemeenschap serieus werk maakt... van de strijd tegen het internationale terrorisme. De islamitische staat heeft een groot aaneengesloten gebied... in Irak en Syrië veroverd. In Irak bestookt de Amerikaanse luchtmacht doelen van de islamitische staat... maar niet in Syrië. De politie in Amsterdam heeft begin deze maand een vierde verdachte aangehouden... in het onderzoek naar de liquidaties in de staatsliedenbuurt. Twee mannen werden daar december 2012 vermoord. Er werd toen ook op de politie geschoten. Vermoedelijk was het een afrekening in de Amsterdamse onderwereld. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het uiterste noorden nog droog. Het wordt een graad of 18. Ook vannacht veel regen. Morgen vanuit het noorden steeds meer zon. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad staan files op de A7, Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en de Afrit Hoorn. 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Vanwege een spoedreparatie. Op de A20, Gouda Hoek van Holland. Na een ongeluk bij Rotterdam Centrum. 4 kilometer. Uh, de twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam. Want het klinkt als iets wat wel even gaat duren. Bij Utrecht zijn er ook problemen op de A27 Breda Utrecht, bij knooppunt Rijnsweert 3 kilometer. Daar is vanochtend een vrachtwagen gekanteld, alleen de parallelbaan is open. Vanuit Almere naar Utrecht, daardoor ook file. bij Utrecht Veemarkt 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 What you feel Tom, Tom, Tom, Tom, Tom.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 Van zon, zee, zandvoort en zomerits. I guess it's true I'm not good at don't understand But I still need love cause I'm just a man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 self-control. you A blessing the day I died. my friend. 9 is Zon, ze zandvoort en